Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Brusselse gemeente Schaarweek is een nieuwe antiterreuractie bezig... melden verschillende Belgische media. Speciale eenheden van de politie zijn een woning binnengevallen. Daarbij zou iemand neergeschoten zijn. Bij het begin van de inval klonken twee explosies... en de omgeving is afgesloten door zwaar bewapende agenten en legertrucs. Ook is er een robot ingezet door de explosieve opruimingsdienst van het leger. De gemeente Bokstel, verhuurorganisatie Camelot en de technische dienst van Kamerlot moeten van de rechter 60.000 euro betalen vanwege de dood van een vrouw van 20. Ze werd ruim twee jaar geleden geëlektrocuteerd toen ze onder de douche stond. De rechter heeft de drie partijen schuldig bevonden aan dood door schuld. Het was bekend dat de stroomvoorziening in het pand waar de vrouw Kraak woonde niet deugde. De gemeente had de elektrische installatie moeten controleren en aanpassen, vindt de rechter. En daarnaast had Camelot moeten beoordelen of het pand veilig was. Een jongen van 16 uit Breda is gisteravond aangehouden omdat hij tegen de politie had gezegd dat hij een aanslag in Brussel ging plegen. Hij belde gistermiddag de meldkamer van de politie. Die kwam daarmee, daarop meteen in actie. Na een paar uur werd het huis van de jongen binnengevallen. Hij zit vast. De gisteren overleden Johan Kruijf wordt vanmiddag in Barcelona gecremeerd. Hij zal een afscheid in zeer kleine kring krijgen. Volgens de Spaanse wet moeten mensen binnen 48 uur na hun overlijden begraven of gecremeerd worden. Binnenkort beslist de familie Kruijf waar en wanneer er een herdenking komt voor meer mensen. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon bij een graad of 10. Morgen overdag droog met geregeld zon bij 12 tot 15 graden. Tijdens de paasdagen is het wisselvallig met op zondag kans op buien en onweer. En vooral maandag veel wind. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 in de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hits zich in een mateloos tempo vermedigvordigen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 26e jaargang aflevering 13 maakt het vandaag vrijdag 25 maart 2016. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Your Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Deze week hebben we 10 stijgers, 11 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Na 21 weken is er eindelijk, kan ik bijna wel zeggen, Adele met Hello uit de lijst, oude nummer 1 hit. Na 23 weken is First Aid Kit met My Silver uit de lijst verdwenen. En ook Coldplay met Everglow heeft gedag gezegd na 15 weken. Maar tegenover hebben we wel drie mooie nieuwe platen in de lijst binnengekomen. Wie het zijn, dat hoor je zo direct. Ze staan op plaatsen 33, uh, 28 en 27. Het snelste stijgen deze week dan in handen van Ariane Grande met Dangerous Woman. liefste 11 plaatsen gestegen. Maar ook Mike Posner met haar toekepil in Ibiza is ook 11 plaatsen gestegen deze week. En de snelste daler is van Nederlandse Bodem. In de handen van Armin van Buren samen met de Kensington. Met de heading up high 10 plaatsen gedaald, maar liefst. Het is vandaag uh, vrijdag. Goede vrijdag uh, om precies te zijn. En op Goede Vrijdag zit natuurlijk Sander tegenover me. Niet alleen op Goede Vrijdag, op alle vrijdag eigenlijk. Maar met deze ook Goede Vrijdag. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja, echt waar. Ja. Hé, hey, het is vandaag Goede Vrijdag. Ja. En dat betekent dat er het uh, paastridium uh, er is. Ja. Weet je wat het inhoudt? Nee. Ja, dat zijn de, de, de drie paasdagen. Uh, oh, bij de manier, Mark. <laughs> Beide wel, zei Nee, de drie paasdagen. Gisteren was natuurlijk uh, Witte Donderdag. Weet je wat dat is? Dat weet ik wel. Vertel. Uh, dat heeft toch uh, te maken met... Uh, de kruising van Jezus Christus. Nou, dat heeft het hele Pasen mee te maken. Ja. Want met de Pasen, dan wordt gewoon het uh, de, de, de geboorte, Nee, het uh, lijden, de dood en de her herrijzing, De verrijzenis van Christus. Jezus Christus herdacht. Maar op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen. Ja, apostelen? Ja, zijn apostelen. Jezus Christus en zijn apostelen, zijn volgers. Want Witte Donderdag is de laatste donderdag uh, voor Pasen. En het begin dus van de drie paasdagen van het Tridum Sacrum, zoals het ook wel genoemd wordt. En voordat de apostelen gaan eten, wast Jezus hen de voeten en vertelt hen elkaar trouw te blijven. Nou, dat doen we ook allemaal ondertussen. En tevens leert hij hen het Pater Noster. Dat is zo'n mooie kerkelijk gezang van de vader de... De heilige vader of zoiets, weet ik veel. Wil... Ja, de heilige vader in de zoon. En, uh... Ja, nou, het paternoster. Ik heb de tekst hier wel ergens liggen, maar ik uh, kan geen uh... Latijns. Dus het uh, wordt heel lastig voor mij. En uh, uh, paternoster en Judas verraten Jezus door hem een kus te geven op de Olijfberg, waarna Jezus wordt gearresteerd. Nou, de term witte donderdag komt van het gebruik om crucifixen en andere beelden met een wit kleed te bedekken. Om precies te zijn. Dat was gisteren? Dat was gisteren. Nou, ja. op naar vandaag. Goede ja, vrijdag. Wat is dat? Nee. Een beetje het uh, paternoster hier. Paternoster. Q.S. Incaelis. Sanctifecturnomentum. Nou, ik kan het in ieder geval niet. Ik ga het ook niet echt helemaal proberen. Maar wat is nou Goede Vrijdag? Ja. Ik heb het ook even moeten opzoeken. Ik ben dan wel uh, christelijk opgevoed, maar... Uh, ja, dat is ook weer een tijdje terug. <laughs> oh, dan weet je wel dat je op Goede Vrijdag geen vlees mag eten. Nou, dat wist ik ook niet hoor. Oh. Daar uh, weet ik helemaal niks van. Ik moet zoveel mogelijk vlees eten, iedere dag vind ik. Nee, de dag na Witte Donderdag, uh, die wordt dan Goede Vrijdag genoemd. En Goede Vrijdag is de dag waarop volgens de geschriften... Jezus op de cavalierberg nabij Jeruzalem ter dood werd gebracht... door middel van kruising. Nou, Pilatus ziet aanvankelijk geen reden om uh, Jezus uh, uh, ter dood te brengen... maar wordt daartoe opgeroepen door het volk waarop hij zijn handen in onschuld wast. Nou, vroeg in de ochtend uh, wordt Jezus gekruisigd. Hangend tussen twee moordenaars. Het lijden van Jezus, uh, met wie de spot wordt gedreven door Romeinse soldaten. En de uiteindelijke dood is het centrale thema van Goede Vrijdag. De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit. dat Jezus zich opofferde voor de mensheid. ter verzoening van de door de mensen met God te vergeven. van de door mensen begane zonden. Zo, even Zo, won die een wonder. Dat is Oftewel, het komt erop neer dat uh, Jezus doodgaat uh, in ten goede van ons. En dan morgen. Wat is het morgen? Zaterdag? Nee. Ja, het is morgen al zaterdag. Maar morgen is het uh, stille zaterdag. Of uh, paaszaterdag. Uh, of uh, sabbatum sanctum. Wordt het ook wel genoemd. Het is de zaterdag volgend op de Goede Vrijdag. Logischerwijs. En voorafgaand op uh, paaszondag. Ook logischerwijs, het is tevens de laatste dag van de vastentijd. Ik denk dat daardoor jouw verwarring is met het vlees. Maar dat, of jouw idee met het vlees, ik ken het niet. Uh, de naam Stille Zaterdag is afgeleid van het feit dat op die dag de klokken niet worden geluid... en de kerken niet worden versierd. De Stille Zaterdag herdenken wij het feit dat Jezus dood in het graf lag. Nou, volgens de geschriften openbaarde hij zich in die periode aan de geesten in de hel om zijn triomf te tonen. Nou, hebben we nou voldoende paasles gehad, of niet? Ja. Nee, ja. want we zijn nog wel aangekomen bij het paasen zelf. Oh. Ja, ik ken eigenlijk alleen de passion. Oh ja, die was gisteren op televisie. Hoe was die eigenlijk? Die heb ik helaas moeten missen. Ik vond hem uh, vorig jaar beter. Ja? Ja. Het schijnt nou een van de geweldigste cast uh, te zijn die ze hebben gehad uh, tot de heden. Nou, ik moet zeggen, uh, Sanne de Biersigné uh, die deed mee. Ja. En die zong ook echt geweldig. Ja, ik vond hem vorig jaar toch beter. Ja, Jeroen van Koningsbruggen miste hier vorig jaar met, uh, met Wit Licht. Ja. Die was geweldig met Wit Licht. Wel, die oh, hebben we ook nog een DVD gehad. Ja, wel hè? Ja. Ja, ik had toen zelfs dat uh, DVD'tje van de Passion besteld... omdat ik dat nummer wou hebben, omdat ze die niet gingen uitbrengen... omdat dat niet mocht toen. Nou, ik heb hem dit jaar maar, ook weer besteld. Nou, ik ga hem vanavond even eerst uh, terugkijken, The Passion. Moet ook vast wel uh, te doen zijn. Ja. En ik denk niet dat ik daarvoor de DVD ga bestellen... want ik weet wat voor een drama het was vorig jaar. Je krijgt de gratis dvd, leuk, denk je, gratis, hè goede Hollander, ja, gratis, gratis willen we. Is. Dan denk haal ik gewoon het nummer eraf. Maar dan word je gewoon 36.000 keer gebeld door de EO. Ja, wilt u zich bekeren tot god? Nee, nee, nee, dat nog niet eens. Oh, nee, wegge... nee, nee, nee, nee. Het is meer van, uh, ja, uh, ja, u heeft een gratis DVD gehad, maar uh, wilt u geld uh, doneren? Ja, waarvoor? Ja, voor dat gratis DVD -tje. ik zeg er niet, is het niet meer gratis. Ja, nee, maar dan is het als donatie voor de EO. Ik zeg, ja, maar daar heb ik helemaal niks mee. Ja, maar waarvoor heeft u dan de dvd-kiksje nou alleen voor de nummer van Jeroen van Koningsbrugge? <lacht> Meer niet? <lacht> ja, ja dat, toen was het ook al stil. Maar ik stond echt, denk ik, bijna een half uur met haar aan de telefoon. Nou, ja, genoeg uh, over Pasen en over Jezus. En, uh, anders gaat het uh, uitzend uh, voor... Uh, <lacht> uh, ja. Wordt het iets anders? Uh, een evangelische oproep of zoiets? Nee, ja... Um, uh, Uitzendtijd voor, uitzend tijd voor uh, gelovige partijen. Hebben we nog eigenlijk zo'n programma binnen CFM? Zo'n christelijke of gelovige programma? Ja, volgens mij op uh, zondagavond. Oh, okay. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik weet het ook niet. Ah goed, in ieder geval, we zetten we alweer pilsen in de tijd aan het lullen. Zo ja. we snel de, de nummer 3, 2, 1 van vorige week uh, gaan uh, beluisteren. En dan gaan we snel met de lijst beginnen. Dat vind ik er goed hey. Nummer 3. Nummer twee. Got a Nummer 1. Follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Down op Freddy. Breakdown op Freddy. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Op 3 Heli Steinveld met Love Marcel. Op 2 Showmanis met Stitches. En opeens tot Xavier Rad met Paulo the San. Dit is de nummer 40 van deze week. Nou, een nummer 2 hit. En dan heb ik het over Adam Lambert met Another Lonely Light. Eén plaats gezakt in hun 24ste week. Nummer 40, Adam Lambert. Alone in the dark, holding my heart. Turn Adam Lambert met Another Lonely Night. Dit is de rode, rode lantaarndrager van deze week. De nummer 40 van deze week. Dus in de year breakdown hier op CIVM Zand. Wordt 18 minuten over de klok van 3. En we hebben pas het eerste nummer gehad. Ik vind het toch best knap. Dus we gaan het tempo opvoeren. En dat doen we met nummer 36. De snelste dalen van deze week. Maar liefst 10 plaatsen gedaald. Van 26 naar 36. Armin van Buren is dit.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 to De Europese hitlijsten hier op Radio voor Maan is dit. Met een Perfect World gemaakt door uh, DJ Hardwell. De nummer 35 uh, van deze week. Zoals ze al zei, acht weken in de lijst. Drie plaatsen gezakt deze week. Maar desalniettemin uh, blijft het wel een uh, prachtig uh, nummer. Niks mis mee. Tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En de eerste nieuwe binnenkomer is... Uh, ja, in Nederlandse handen. Ik wou zeggen, wat is er een hoop in Nederlandse handen eigenlijk? Uh, hier uh, in deze lijst uh, deze week. Uh, Faisal Ben Said, die is afkomstig uit Rotterdam. En heeft zich uh, toegelicht op het schrijven van uh, nummers. Zo leefde hij de track uh, Stars for Ju huh? voor Jus Jack. Heb jij een tiefhaat gemaakt in mijn tekst, Sander? Ik denk het. Ja, en, uh, nou, hij leverde de track Stars aan. En uh, andere namen die inmiddels op zijn uh, lijst van de staat staan... met wie hij heeft uh, samengewerkt uh, zijn uh, Funkerman, uh, Glow in the Dark... Tommy Sunshine en Gregory Klosman. In 2013 toerde hij door uh, China. Was hij ook op podia in het Verenigd Koninkrijk... de Verenigde Staten, België en Duitsland te vinden. Uh, Al 2016 maakte hij samen met Jack de track Hey dat eind uh, maart... Uh, zijn top 40 wordt. Niet alleen voor het Nederlandse top 40, maar ook dus voor de Europese top 40. Hij komt namelijk binnen op een uh, hele mooie 33 plaats. Dit is Fyza, samen met Everjack met Hey! I see the look in your face telling me a story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 hey, would you come with me? I say, hey.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 Hangt. Jij kan praten zonder geluid, discussiëren zonder besluit. Jij mag nemen zonder te vragen, wordt veroverd zonder te jaag. Jij maakt ruzie zonder verwijt. Vast en fluistert zachtjes mijn naam. 33 van deze week in handen van onze zuidenburen Clouseau met droomscenario. De voordeur, de nieuwe binnenkomen op uh, 33 5, samen met de uh, met de nummer Hey Het is een uh, Nederlandse tientje op het moment. Maar dat is ook wel uh, lekker. Zijn, de, zijn het laatste Nederlandse nummers? Volgens mij wel, hè? Ja, bijna wel. Of zijn het laatste? Nou ja, in ieder geval wel. Uh, hoop lekkere muziek in ieder geval weer. Hey, het is uh, half vier geweest en dat uh, betekent dat we moeten gaan uh, overschakelen naar onze enige echte uh, Formule 1 verslaggever. Dat is uh, Olaf. Nee, dat is uh, Tim Koemans. En Tim Koemans uh, die staat uh, ergens uh, ver weg van ons. Maar uh, dat uh, komt zo direct uh, wel goed. Wacht even. FM Race Radio Pit Report. Die moest ik hebben. En aan de telefoon is hij vandaag. Hij is er helaas niet bij. Tim, goedemiddag! Goedemiddag. Hoe is het jongen? Ja, goed. Ja, dat is mooi. We hebben gisteren uh, de eerste testdag met ons eigen race team gehad en dat is allemaal super smooth verlopen. Oké, okay, ja, want die auto doet het weer, hè? Ja, de auto had wat problemen, maar die is inmiddels uh, helemaal opgelapt. Er hebben nieuw onderdeeltjes erop en uh, het loopt als een tierenlier En we zijn vandaag de laatste hand aan het leggen aan de auto. Uh, en dan gaan we morgen het uh, seizoen starten in de MASD 5 Cup uh, tijdens de Paasraces. Dus we zijn erg, uh, erg benieuwd. Spannend? Heel spannend. En wat uh, denk je dat het gaat worden voor jullie, voor jullie team? Ja, ik weet dat de auto uh, een goede basissnelheid heeft. We hebben gisteren tijdens de test kunnen zien dat we er goed bij zaten. Uh, het is nu even zaak om de auto nog zo goed mogelijk uit te lijnen en uit te wegen. Om ervoor te zorgen dat we ook uh, ja, qua mechanische grip uh, bij de top in de buurt komen. En dan uh, heb ik goede hoop om uh, een rijden het koppelklassement uh, uh, tijdens de Mazda MX-5 uh, uh, kampioenschap dit seizoen. Ja, ik hoop in dat het koppelklassement nog hoge te kunnen gaan gooien. En overal, ja, top 10 zou uh, haalbaar moeten zijn met de auto. Dus dat is, uh, dat is leuk. Nou, spannend. Ik hoop het uh, voor je. 40 auto's. Dus ja, afgelopen weekend is de eerste Formule 1-race uh, geweest bij onze uh, Down Under, onze Zuidenburen, noem het maar even. <laughs> we zitten wel heel ver uh, zuiderburen. Maar Down Under is de eerste Formule 1-race geweest. Max Verstappen had een uh, hele goede kwalificatie. Maar uh, hoe is het verder gegaan? Want ik heb het niet kunnen zien. Het was mij te vroeg. Ja, het was mij ook heel vroeg. Zeker nog, ik was tot laat aan het werk, dus ik heb maar doorgetrokken. Ik heb niet geslapen om uh, speciaal mijn huiswerk voor jullie te doen natuurlijk. Hè. Je hebt gewoon op je werk Heb je de Formule 1 gekeken. Exact. Uh, hmm. Ja, het was inderdaad uh, voor het eerst dat uh, de nieuwe kwalificatieprocedure in uh, acht werd zoals vorige week besproken. Dus met het afvalsysteem waarbij er onder 90 seconden een rijder afviel. Het um, was een beetje een, uh, ja, een beetje een matige vertoning, omdat eigenlijk in elke kwalificatiesessie met nog twee, drie minuten op de klok iedereen binnen stond en iedereen vond het wel prima. Dus uh, waar uh, ja, de rijders uh, en, en de organisatie de FIA had gehoopt dat het wat meer spektakel zou opleveren, was het eigenlijk precies omgekeerd. Um, leuk, uh, leuk feit is dat daarna meteen is besloten om dat weer terug te draaien. Dus we gaan terug naar het oude systeem. Oh. En uh, binnen een paar dagen werd besloten dat ze het toch niet helemaal terug gaan draaien. <lacht> Wat ze nu gaan doen, ze gaan Q1 en Q2, dus de eerste twee sessies gaan ze volgens het nieuwe systeem rijden, dus met de afvallers. En de Q3, dus de laatste top 8, die gaat volgens het oude systeem rijden. Dus die kunnen, de laatste acht, die kunnen wel de volle twaalf uh, minuten volmaken om, uh, om die pole position uh, te bestrijden. Dat is eigenlijk, had je al een voorspellende gedachte, want de allereerste keer ja. dat je het tegen mij vertelde, vertelde je dat het zo was. En toen bleek het toch dat de Q3 ook via afval ging en nu hebben ze toch Q3 zonder afval gedaan weer. Klopt, dus... dus je hebt voorspellende gaven, Tim. De gedachte was ook al daar inderdaad en uh, toen bleek toch dat ze alle drie de sessies met het afvalsysteem gingen doen. En uh, nu uh, na twee maal uh, ja, beleidswijziging gaan ze dus toch Q3 uh, op de ouderwetse manier doen. verliep uh, goed voor Max overigens, die, uh, die andere manier van, uh, van kwalificeren. Hij uh, stond op P5. Um, Toro Rosso was een van de weinige teams die de, de, de nieuwe tijdsaanduiding goed in de gaten had. En Max en Carlos Sainz uh, goed op tijd de baan opstuurden waardoor ze als vijfde en als negen aan de wedstrijd mochten gaan starten. Um, en dat ging eigenlijk hartstikke goed. De start zelf was, uh, was een hele aparte. Uh, we hadden de beide Mercedes uh, op Pol en op 2. En daarachter stonden de Ferrari's en daarachter dus Max Verstappen op B5. En het was Sebastian Vettel die bij het groene licht, uh, nou, we mogen best wel zeggen, als een jacko ervan doorging. Hij had uh, het beste het nieuwe koppelsysteem in de Formule 1 door. Um, de auto's hadden vroeger, of zeg maar de afgelopen paar jaren, hadden ze een dubbele koppelingshendel. Waardoor je als het ware de eerste koppelingshendel op kunt laten komen. Waardoor de koppeling enigszins in aangrijping is. Het wielspin wordt daardoor gereduceerd. Vervolgens laat je de tweede hendeling los en dan is de, de auto full speed, zeg maar. Mm -hmm. En dit jaar is dat gereduceerd tot één koppelingshendel. Dus je zag een aantal auto's wat moeite hebben met wegtrekken. Uh, zo ook de Mercedes', die natuurlijk nog steeds het meeste vermogen hebben van alle auto's, uh, hadden wat moeite met wegkomen. En uh, zowel Sebastian Vettel als Kimi Rijkonen ging er als een haas vandoor. Hamilton had helemaal moeite met de start en kwam de tweede bocht uit als zesde. Uh, en dan hoor ik jullie denken, ja, Max Verstappen lag toen op P4. En zo ging dat door uh, tot aan de eerste pitstoprondes. Uh, vlak voordat uh, er een mega ongeluk gebeurde met uh, Fernando Alonso. Verstappen lag op P4, Hamilton was intussen terug naar P5 gekomen. En kon Verstappen eigenlijk niet voorbij. En dat was toch wel een fantastisch moment uh, voor ons Nederlanders. Hamilton op een gegeven moment over de radio. I cannot pass this guy, riep hij. Over de 18-jarige helpt. Uh, ja, heb je toch de drievoudige wereldkampioen achter je komt aan zitten. En hij komt er niet langs. Ja, dat vond ik echt... Uh, goed gevoel. Om te zien. Dat gaf een heel lekker gevoel. Uh, betekent ook dat Toros de snelheid goed in hebben zitten. Want uh, ja, na de eerste pitselprocedure slagen ze 4 en 5. Um, tot dus het moment dat Fernando Alonso een inschattingsfout maakt. En vol achterop de, de nieuwe haas van um, Gutierrez uh, knalde. Alonso ging met een gangetje van 290 per uur over de kop. En landde ondersteboven tegen de muur stapte godzijdank zonder enige vonding uit, dus op zich de veiligheid van de Bolides uh, zit goed. Um, ja, het is de vraag hoe ze dat met dat hele systeem gaan oppakken, maar dat komt uh, verder op dit seizoen. Uh -huh. Verder moet ik zeggen, uh, vond ik de race niet extreem spannend. Er werd wat gevolgd in het midden middenveld en door een, ja, een beetje een soort schermutseling tussen Carlos Sainz en uh, Max Verstappen... ...kwam Verstappen tijdens de pitstopstrategie een beetje achterop te liggen, uh, waardoor hij achter Sainz naar een tiende plaats zakte. Sterker nog naar een elfde plaats zelfs. Uh, achter de, de Renault van het uh, nieuwe team met uh, Julian Palmer erin. En uh, ja, Verstappen was de hele race wel sneller dan Sainz. Dat bleek ook uit de rondetijden. En uh, Verstappen kwam een seconde of zes achter Sainz de baan op. Hij zat eigenlijk binnen drie rondjes aan de start. Uh, riep vervolgens tegen het team van jullie hebben we eerst de race verpest tijdens uh, de pitstops. En nu laten jullie me ook nog eens niet langs. Dus, dus Max was echt poedend. En het is dan wel typerend voor de jonge Nederlander dat je dat ziet aan zijn rijstijl. Uh, ja, de auto zag je ineens overal al driftende mocht uitkomen. Je zag gewoon aan zijn rijstijl dat hij echt. Pist of was. En uh, dat resulteerde uiteindelijk in nog een kleine aanrijding met Carlos Sainz die zich verremde. Verstappen zag een gaatje, uh, Sainz herstelde zich en ze kleunde tegen elkaar aan. Uh, gelukkig voor Sainz geen lekker band, gelukkig voor Verstappen geen afgebroken neus. Verstappen vinden, moest daarna met een seconde of zeven achterstand weer achter Sainz aan. Had dat wederom binnen twee, drie rondjes dichtgereden, mocht er weer niet langs. Dus ja, eigenlijk de reed eindigde voor Nederland een beetje een anticlimax. Verstappen op P10, want ze zijn wel Julian Palmer nog uh, voorbij gegaan. Okay. Uh, Carlos Sainz eindigde als 9. En uiteindelijk ook niet onbelangrijk, door een goede pitstopstrategie en pech voor Ferrari. Op het moment dat Alonso crashte, waren de Ferraris net binnengekomen. Um, maar door de safety car procedure kon Mercedes naar binnen gaan, nieuwe bandjes halen en er uh, vlak achter beginnen. En zijn rubber. Werden beide Ferraris nog geschalkt. Helemaal omdat Kimi Rijkoon ook uh, kapot ging halverwege de wedstrijd. Dus we hebben een uh, Duitse winnaar uiteindelijk in de vorm van Nico Rosberg. Die uh, uiteindelijk toch voor uh, Lewis Hamilton kon blijven. Door, uh, ja, doordat Hamilton zo lang achter verstappen heeft gezeten, werd het grap te groot, kon hij er niet meer bij komen. Sebastian Vettel werd uh, eigenlijk met de snelste auto op de baan uh, de hele wedstrijd, die uh, helaas derde. Ja, nogmaals onvertuinlijk uh, dat Alonso ook voor hun op een gegeven moment uh, de baan was. Maar dat, uh, ja, dat hoort bij de sport, een stukje tactiek, een stukje techniek en een stukje rijderskill. Uh, en dat uh, resulteerde in een P3 van Vettel. Zo uh, ja, ging voor mij de race een beetje als een nachtkaars uit, omdat vooraan de gaten wat klein wa of groot waren... en uh, onze Max uh, zelf niet voorbij uh, Sainz in de zijne kwam. Dus uh, ja, dat was het, uh, het resultaat van uh, Albert Park van afgelopen weekend. Oké, okay, op zich best wel een spannende race dus uh, in het begin. Na de crash en ja. uh, pissen op strategieën is het een uh, beetje uh, ja, doodgebloed, uh, om het zo maar even te zeggen. Ja, zo mag je het wel zeggen. Het was wel spannend of Verstappen de dus Sainz nog voorbij ging, maar dat lukte niet. Ja. Uh, ook omdat Sainz uh, vlak achter een voorganger zat, dus ook Sainz had, TRS, de, uh, de pleugel opengaat op de stukken laat hij ook. Dus uh, kijk, op het moment dat Sainz uh, niemand voor ze had gehad, had Verstappen een aanval okay. van het voordeel van de DRS-vleugel. Um, maar dat kon dus niet. Dus ja, het was treintje rijden tot aan het eind eigenlijk. Um, okay. Wat wel heel positief is, zeker aan het begin van de wedstrijd, de snelheid van de Toro Rosso is echt fantastisch. Uh, je zag echt dat ze gewoon, ja... Er werd niet heel erg uh, achterop uh, uh, gelopen door de voorganger, zeg maar. Het gat bleef redelijk overzichtelijk. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb een goed gevoel voor het begin van het seizoen, voor de Toro Rosso. enige nadeel is dat zij met de Ferrari 2015 motor geen, uh, ja, geen aanpassing aan de motor mogen doen halverwege het seizoen. Dus uh, ze zullen met deze specificaties het seizoen uit moeten maken. Voor nu ziet het er uh, ja, erg uh, rooskleurig uit. Nou, het wordt dus een, uh, beloofd dus een uh, spannend seizoen te worden uh, ja. voor de Nederlandse volksheld, kunnen we wel zeggen. En eigenlijk voor het hele Formule 1 circus. Helaas heen gaan van Johan Kruijf denk ik dat Verstappen een waardige opvolger is. Uh, <laughs> nou ja, waarom niet? De ja. hey, eerst volgende race, wanneer is die? Uh, die is over twee weken in Qatar. Uh, de race uh, op Doha. Uh, circuit midden in de woestijn. Een prachtig nieuw complex, mooie baan. En ik denk ook een baan met veel hoogsnelheidsbochten... wat uh, ten goede komt aan het chassis van de toren of uh, Dus ik, uh, ik heb goede hoop dat uh, de beide heren weer uh, hoge ogen kunnen gaan gooien in uh, Qatar. Nou, ik ben benieuwd. Volgende week daar waarschijnlijk uh, veel meer over uh, vanuit uh, jouw kant. Gok ik. ik nou, helemaal goed. Ja, hey Tim, dan ga ik je bedanken. Tot uh, zover. Ja, uh, dank jullie wel. Heel veel succes uh, dit weekend uh, in de Mazda Cup. Ja, zal ik volgende week ook nog wat over vertellen hoe dat is gegaan. Ja, ik ben benieuwd. En uh, probeer hem uh, op de baan te houden dat gaan we doen. Topper. Dank hey, dankjewel. Dankjewel. Goed weekend. Hoi, hoi. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was uh, Tim Koemans uh, vanaf uh, waarschijnlijk circuitparks handwoord waar aan sloten waren aan hun eigen auto. Wij gaan door met de lijst uh, van deze week en dat doen we met uh, de nummer 31. 31 is in handen van uh, Imani met Don't Be So Shy.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 time De nummer 30 van deze week in handen van y'all samen met Gabriella Richardson volgens mij. Als je die naam Gabriella ziet, dan moet ik altijd denken aan Gabriella Chimley, maar dat is een paar jaar geleden. Uh, Jal, al samen Gabrielle Richardson uh, met 100 miles deze week op de nummer 30 uh, hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM wordt ondertussen alweer uh, 10 voor 4. We praten een beetje veel dit uur en uh, we zijn pas, nu pas door de eerste kwart van de lijst heen. Daar schakelen we nu over live naar uh, microfoon 2. Daar zit zonder lijstje. Al 24 weken op nummer 40 is Adam Lambert met Another Lonely Night. En op nummer 39 vinden we Jasmine Thompson met Adore. Op nummer 38 Jasmine met Take Me Home. En dan nummer 37... The Chainsmokers featuring Roses met Roses. Op nummer 36... Armin van Buren featuring Kensington met Heading Up High. En op nummer 35... Al acht weken in de lijst Maan met Perfect World. En op nummer 34... Major Lazer featuring Naila met Light It Up. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 33 is... Highest featuring Evo Jack met Hey. Op nummer 32 vinden we onze zuidenburen Clouseau met Droomscenario. En op nummer 31... Imani met Don't Be So Shy... En op nummer 30, we hebben hem net gehoord, al vijf weken in de lijst. Jouw ja, virtuele Gabrielle, Gabrielle Richardson met Hans-Hort de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 29 vinden we dan Birdie met uh, Keeping Your Head Up. Maar wij gaan zo direct de nummer 28 voor je draaien. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer: de nieuwe binnenkomer in handen van uh, Daps samen met uh, Dent Leon. Met een prachtige single uh, Angel. En Daps kennen we nog wel. Dat zijn die twee broers uh, Alex en uh, Chris van der Hoef. De ik, komen ze uit Nederland. Nee, ze komen uit uh, Canada. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Maar we kennen het nog wel van de nummer uh, Tsunami. Wat uh, jaren geleden echt uh, vet te horen was toen op uh, uh, Tomorrowland geloof ik. En uh, ook natuurlijk bij uh, 3FM toen de tijd. Uh, tijdens het uh, Serious Request periode. Nou, ze noemen hun muziek uh, Woozy. Dat is een uh, afgeleide van uh, Woozy River Rafting, oftewel crowdsurfing. Op een uh, debuutsingle uh, Tsunami, dat in Nederland de eerste plaats bereikt, uh, werden ze samen met uh, Borges. Uh, bekend van zijn producties voor onder meer uh, Rihanna en Ciara. Nou, in 2014 blijft uh, Rivology samen met uh, Vanai uh, steken in de, in de Nederlandse tipperaden, Waarna Gold Skies samen met Martin Garrix en Sander van der Toorn. En uh, landgenote Alicia verschijnt en wordt uitgeroepen tot een uh, Dance Na Nou, 2016, 17 wou ik alweer zeggen, dat is een jaartje vooruit. Hè? 17 daar zitten we nog niet. in uh, 2016 leveren ze samen met Dent Leon de Track Angel af. En die is deze week dus uh, nieuw binnengekomen op een um, hele mooie, gerespecteerde 28e plaats. Die gaan we zo voor je draaien. Daarna krijgen we het uh, nieuws, de commercials. En uh, na het nieuws uh, zullen we de eerstvolgende nieuwe binnenkomer gaan draaien... die op een uh, 27e plaats staat. En dat is, die is uh, in handen van uh, Zet en Aloy Black. Volgens mij uh, kennen jullie nog wel het uh, Duitsland uh, afkomstig. Nou, daar ga ik uh, straks uh, meer over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren dus naar Dapsa met Dant Leon. En ik heb nog wat tijd over, Sander. Oh. Nou, dat is best krap voor mij doen. Ja, ik heb gewoon nog een dikke minuut over nu. Nou, wat gaan we doen? Uh, nou, we gaan niet zingen. Nee, waarom niet? Ja, dat kan ik niet. Hé, hey, wat ga jij dit weekend doen? Want de Paasraces zijn er zoals uh, Tim net zei. Hij ja, moet zelf racen. Ga je naar het circuit of niet? Nee, ik moet werken dit weekend. Oh, waar? Op het circuit? Nee, opnieuw in de op Opnieuw in oh, oh, Ja, dat moet ook wel eens gebeuren. Ja, vorig jaar stonden we wel op het circuit, maar deed jij niet met de Droje Kruis. Oh, waarom is de Droje Kruis? Die is toch altijd iedere race erbij? Ja, maar de organisatie verwacht niet zoveel mensen. Ah, dus het is niet nodig? Ja. Ah, nee, dat kan. Dat is ook uh, geen probleem. Hey, uh, dit weekend dus uh, de paasrace is uh, op circuitpark Park Zandvoort. Daar zal uh, in het programma van morgen tussen 2 en 5 uh, gepresenteerd door uh, onze programmadirecteur en uh, vicevoorzitter. Uh, zal dat uh, dan nog verder duidelijk worden hoe die planning eruit gaat zien. En waarschijnlijk uh, zullen ze het uh, zondag, zeker maandag uh, wel uiteraard gaan behandelen voor je. Hey, de volgende uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe die eruit ziet uh, van deze week. Uh, we gaan... Uh, Kijken of ik nog wat nieuws voor je kan vinden. Althans, Sander die zit al de twee uur lang achter zijn laptop... ...zit die nieuws te zoeken, maar het lukt maar niet. Wacht even, je hebt niet eens je laptop bij je nu hier. Nee. Oh, dan heb je maar een uurtje achter je laptop gezeten. Ik denk je zit hier. Ik heb mijn hier, telefoon. Hoor. Oh, op je telefoon ben je aan het verder zoeken. Ik denk, ja, je moet wel aan het werk blijven. Nee, goed, dat is allemaal het volgende uur. Maar eerst gaan we dus nu de tweede nieuwe binnenkomer uh, draaien van uh, deze week. En die is dus in handen van Dap samen met uh, Dante, Leon, met uh, Angel. Oh, yeah. We feel the same Volgens mij heeft de muziekredactie deze versie hier zelf gemaakt. Of moest ze plassen tussendoor en dat hij de microfoon open laat staan. Maakt allemaal niet uit. Het is in ieder geval een prachtige single van DAP samen met Dante Leon. De nieuwe track Angel. Net zo grote hit gaat worden als Tsunami van een paar jaar geleden. Gaan we zeker weten meemaken. Nieuw binnengekomen dus deze week op de nummer 28. En dat was tevens ook meteen het laatste nummer van het eerste uur van de Eurobreakdown. Straks zijn we bij je terug met de tweede helft van de lijst.